Dan de Vries met het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet roept de Israëlische ambassadeur op het matje... vanwege de situatie in de Gazastrook. Ook krijgen twee Israëlische ministers een inreisverbod. Dat schrijft demissionair minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken... in een brief aan de Tweede Kamer. Een Europees verband wil Nederland dat het handelsgedeelte... van het associatieverdrag met Israël wordt opgeschort. De Israëlische president Herzog zei afgelopen dag dat het een enorme fout zou zijn als er maatregelen tegen Israël worden genomen. Hij stelt dat Israël zich voortdurend inspant om de humanitaire hulp aan Gaza te verbeteren. Station Den Haag Centraal is aan het eind van de avond ontruimd geweest vanwege een brand. Die brak uit, iets voor elven, in een scootmobiel die voor de ingang geparkeerd stond. Het voertuig is volledig uitgebrand. Meerdere ramen van het Station Den Haag Centraal zijn gesneuveld door de hitte. Omdat de rook van de brand in het station bleef hangen, werd door de hulpdiensten besloten het station te ontruimen. Eén persoon is door ambulancepersoneel geholpen omdat hij rook had ingeademd. Waarschijnlijk is het station deze ochtend weer open. Transvrouwen mogen niet meer meedoen op vrouwen-dart-toernooien van Internationale Dartsbond WDF. Qua bekendheid de Tweede Bond. Vorig jaar werd er al ingestemd met het voorstel, maar nu is het definitief. De bond zegt dat ze contact opnemen met de betrokkenen. Bij de grootste dartbond, PDC, zijn transvrouwen nog wel welkom op vrouwentoernooien. De discussie over transvrouwen in het dartsport zorgde vorig jaar... voor een breuk in de Nederlandse Nationale Vrouwenploeg. Twee vrouwen stapten op omdat er een transvrouw in het team zat. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden en zuiden kan er een bui vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Komende dag buien, maar ook zon. Het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Come on And wish me love